Tussen de 20 en 23 graden, morgen en de dagen daarna, blijft het wisselvallig zomerweer. Dit was het.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. zee, Zandvoort en zomerhits. Zomer Dit is de Zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. De meeste mensen is de vakantie nu echt begonnen. En vandaar ook het begin van Soft uh, op Zaterdag met deze plaats. Yo. The Change and a Lover's Holiday. Voor Zandvoort en de regio. Het is even na twee uur. Welkom bij Soft op Zaterdag. En één ding is zeker. 17 juli gaat gewoon nog eventjes door. Maurice, dankjewel. je ja, wel. Maar... De muziekboulevard tussen 12 en 2. <laughs>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 It gets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 ...bij CFM Zalvoort op zaterdagmiddag. Als eerste show en It gets Better... ...gevolgd door de nieuwe single van Lisa Lowy. En die heet Little by Little. Nou, de Haarlemse Hongaalweek... ...in het Pimelier Stadion in Haarlem... ...is in volle gang. En we schakelen snel over naar uh, inderdaad... ...het Pimelier Stadion in Haarlem. Daar zit Joop Fris. Goedemiddag Joop. Goedemiddag Rob en uh, Albert Jan John... ...en ook uh, uiteraard luisteraars. Daar ja, hoort waarschijnlijk uh, heel veel uh, in muziek muziek... De juiste versie is in en afgelopen. De wedstrijd van Chinese tegen USC, Team USA. Um, even een kleine voorgeschiedenis. Dit is een wedstrijd in de onderste regionen van de randlijst. Want uh, Team USA heeft slechts één wedstrijd weten te winnen. En dat was van dit Taipei wat nu tegen is gespeeld. En Chinese Taipei heeft twee keer Japan klopt gegeven. Eén keer met 3-1 en één keer met 5-2. Dus uh, Taipei heeft vier punten en uh, Japan. Af, uh, en, uh, de USA heeft twee punten. Uh, de eerste inning ging gingen al helemaal erg de Amerikanen voor, voor drie uit. De eerste iemand ging allemaal uit. En toen kwam uh, de eerste slagman van Taipei er aan. En die uh, de in eerste instantie al meteen een hond zat, Werd naar het tweede geslagen en het derde. En is uh, juist op een doorgeschoten bal. Ik dacht wel, een bal die de catcher liet gaan. Niet kon pakken. Is de uh, Shaw binnengekomen en Taipei uh, staat met 0-1 voor. Ook zover deze wedstrijd, vanavond natuurlijk.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 e tenersi per mano andare lontano la felicità, e lo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità, e restare vicini come bambini la felicità, felicità, felicità, è un cuscino di più nell'acqua del fiume che passa e che va, è la piaggia che scende dietro alle terre la felicità. E abbassare la luce per fare pace alla felicità, felicità, felicità.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 Half drie, tijd voor het weerbericht. En daarvoor hebben we in de studio Lex van de Hoorn. Goedemiddag Lex. Welkom. Goedemiddag. Welkom. Goedemiddag, Leuk dat je even langs komt. Goedemiddag, ja, was goedemiddag, het weer niet goed genoeg om op het uh, strand te zitten? Uh, nee. uh, nou, vanochtend niet. He. Nee, he? Nee. Nee, nee, vanochtend hadden we eerst een knappe bui. En uh, nu is het uh, windkracht 5 op het strand. En boven windkracht 4, dus windkracht 5, dan gaat het stuiven.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 Hey, en volgende week ben ik er weer. Nou, helemaal gezellig. Dankjewel, Lex van de Orem. Genieten uh, van je wandeling zo dadelijk over het strand. Doei. Ja. <laughs> en volgende week dan uh, spreken we je weer. Of uh, zien we je misschien wel in de studio. Okay. Laten we het laatste. Ja, dat klinkt een nee, beetje. Als, als hij naar de studio Laten we het komt, laatste niet hopen, want dat betekent het dat slecht het slecht weer, weer. is. <laughs>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 Then you'll know you're in and you're out, you're up and you're down. You're home and it's right. it's black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay, but you don't really wanna go. Cause you're hot and you're cold, you're yes. Then you'll know you're in and you're out, you're up and you're down. We used to be just like twins zo so we sing the same. Ja, of dat Jan die zwint helemaal mee met de nieuwe single van de baseballzanger Hot and Gold. Ja, joh, helemaal onder de weg.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 Want dan kan je ze makkelijker terugvinden met die polsbandjes. En dan gewoon lekker chillen met een bandje om. Juist. Dat hoorde ik vanmorgen, chillen, <laughs> weet je, op het strand. Ja, dat kan je vanavond gaan doen bij Paal 69. Daar hebben ze een summer party. Oké. Okay. Ja, daarover hebben we straks waarschijnlijk veel meer informatie. Ik zie het al aan je ogen, dat komt helemaal goed. Oké, okay, gaan ga we nakijken. Wij gaan disco draaien en de speciale uitvoering van Copacabana. Hier is Barry Menlo. Her name was Lola, she was single gunshot, but just two shot, who? At the Cobra Cobra Cabana The hottest spot north of Havana At the Cobra Cobra Cabana Music and passion were always the passion at the Cobra She lost the love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 Is dus dat voor het uh, Nederlandse honkbalteam? Hey, don't you worry, about a thing. Helemaal goed. Ja. ja, dat denk ik ook. Nou, inderdaad over het uh, honkbal gesproken. We gaan weer snel over naar Jan Vanessie in Pimelier Stadion in uh, Haarlem. De wedstrijd van vandaag. Chinese Taipei tegen USA. Ja Rob, waar zojuist de derde inning afgelopen is. En de stand uh, 0-3 is voor het Taipei. Dat gebeurt allemaal in de tweede inning. Uh, de eerste drie mannen van Amerika waren weer heel snel uit. Alle drie uitgegooid door een schitterende pitcher. Sao Yi Xi. Hopelijk ja, <laughs> <kwam> het goed uitstijgt. Ja, dat klinkt goed. En gewoon met Taipei weer aan slag. Dat is de uh, tweede hondman. Die gaat een het zit er om de klap in het rechtdoor het midveld in. Het is jammer dat hij die kant op vroeg. was, vroeg hij niet meer naar rechts toe, dan is het, uh, het hek voor de handen uh, zomaar 12 meter dichterbij. Maar nee, hij moest het zo nodig. recht uit doen. En daar is het uh, hek gestaan op 122 meter. En aan de rechterkant en de linkerkant is het 100 meter. Het is dus geld nog zo'n beetje. Ondertussen uh, kon hij, dus uh, kon uh, Yang King Wai kon hem binnen slaan. En daarom was het nog een hondslag van Xiao. Uh, Waardoor uh, diezelfde linkerwij voor 3-0 kon zorgen. Daarna, let op, weer de eerste drie man van Amerika uit. Die pitcher is ontzettend goed bezig van Taipei. Hij heeft van de negen man, heeft hij er een zeven, drie gegeven. En ik geef het te doen, want we zijn toch niet de eerste de beste. Laten we eerlijk zijn, het is weliswaar een college team. Maar goed, Amerika heeft er nog een van spelletje. En dat moet goed zijn. Nou, de derde inning van, uh, van uh, Taipei was weer spektakel. Um, uh, uh, weer die lindwijdtje, komt op de eerste hond met de hongstocht. Daarna hun cheng yu daardoor uh, de omslag, waardoor die Lindai Chin op het derde honk kwam. Maar toen hadden de pitcher van Amerika. En dat is Tyler Bremmen. Had zichzelf weer in de hand. En gaf de het twee man uit. We gaan nu dus beginnen aan de eerste helft van de vier innings Met een stand van 3-0. En het voordeel van Chinese Taipei. En uiteraard straks veel meer over de Haalemse bij CFM. Dankjewel Jan van voor dit moment. Dat was wel weer het ene laatste plaatje wat betreft het eerste uur, Robert-Jan. Ja, de tijd vliegt voorbij. De tijd vliegt, maar... Ja, zo dadelijk hebben we natuurlijk heel veel andere informatie. Gaan we weer terug naar Pimilje Stadion, naar Joop van voor de wedstrijd tegen Chinese TP en USA. Valt tegen, hoor, het Amerikaanse team. Dat valt enorm tegen. Echt een honkbalteam. Dat is niet te geloven. Ze staan al met 3-0 achter. Ze staan onderaan in de ranking. Nou, zo dadelijk horen hoe die wedstrijd verder gaat aflopen. Sì, tu la parla mi eens, amerikano. Qua nasa faal la mora luna. Con Madaveen en Capeti ai dovi. Papa l'americano.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 De vakbond Meubel en Hout eist een loonsverhoging van 1,25% en verder onder meer maatregelen voor gezondere werken. De vorige CAO liep begin vorige maand af. De FNW sluit niet uit dat de acties de productie in de meubelfabrieken zal verstoren. Het weer nog verspreid over het land buien met hier en daar er...